6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Ook morgen aangepaste dienstregeling NS. Een rechtszaak om snelheidsboetes in Sleen. En Guardiola, nieuwe trainer Bayern München. Ook morgen rijden er minder treinen vanwege het winterweer. Door treinen te schrappen hoopt de NS dat het treinverkeer minder snel vastloopt.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 In Emmen staan morgen 15 automobilisten voor de rechter... die weigeren een snelheidsboete te betalen. Ze werden vorig jaar juni allemaal op dezelfde dag bekeurd... bij een controle in de buurt van Sleen. Daar mocht maar 50 in plaats van 100 worden gereden vanwege werkzaamheden. Maar volgens de bekeurde automobilisten... was dit niet of heel onduidelijk aangegeven. Bij de controle in Sleen reed 72 procent van de automobilisten te hard. gewoonlijk rijdt hooguit 20 procent te snel. Geen enkele minister verdient meer dan de bokenende norm, zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het bruto jaarsalaris van de minister is 144.000 euro. Het AD meldde vanochtend dat het salaris boven de bokenende norm van 193.000 euro kan uitkomen door vergoedingen voor huisvesting en dienstauto's. VVD en PvdA vroegen vervolgens om opheldering. Volgens Plasterk blijven alle ministers onder de boken en de norm... behalve de bewindslieden met een beveiligde dienstauto. Over zo'n zware auto wordt extra wegenbelasting gegeven... en de minister krijgt dat vergoed. Bij een gasveld in Algerije... hebben islamitische extremisten acht buitenlanders ontvoerd. Ze werkten voor oliemaatschappij BP.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 De gemeente Den Haag gaat met spoorvervoerders praten over een intercityverbinding met Brussel. Die is er sinds vorige maand niet meer. De Vira, die naar Brussel rijdt, stopt niet in Den Haag. De gemeente noemt het heel belangrijk dat er een nieuwe rechtstreekse verbinding met Brussel komt. Den Haag hoopt dat er eind maart meer duidelijkheid is.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 Minister Kamp voelt er wel wat voor om windmolenparken... dichter bij de kust te bouwen dan nu mogelijk is. Dat zou de bouw een stuk goedkoper maken, denkt Kamp. Nu moeten windmolenparken minimaal 22 kilometer uit de kust staan. Verwachting is dat veel kustplaatsen zich zullen verzetten. Maar dat is voor Kamp geen reden om niet over de aanleg na te denken. In Frankrijk hebben honderden fabrieksmedewerkers... van Peugeot Citroën het werk neergelegd. Medewerkers protesteren tegen grote bezuinigingsplannen.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 In Rotterdam is een dode haai gevonden in een sloot. Een voorbijganger dacht dat hij een snoek in het water zag liggen... maar al gauw bleek dat het om een haai ging van een meter lang. Hoe de vis in de sloot terecht is gekomen is een raadsel. De dierenbescherming denkt dat de haai thuis werd gehouden door iemand... en waarschijnlijk is gedumpt. Oud-Barcelona-trainer Guardiola gaat volgend seizoen aan de slag bij Bayern München. Hij volgt Joep Heinkes op, die met pensioen gaat. Guardiola heeft in München een contract getekend voor drie jaar. Bij Barcelona, waar hij vorig seizoen afscheid nam, won hij 14 prijzen.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 In Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht komt plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. In totaal 85 kilometer file en de dagelijkse files zijn korter dan normaal op woensdag. Wat opvalt is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Eembrugge 11 kilometer. A20 hoek van Holland richting Gouda voor ter Plein 3. En een stilgevallen bus veroorzaakt vertraging op de A28. Zwolle richting Amersfoort. Voor Amersfoort 5 kilometer en de rechterrijstrook is dicht.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 NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdik. 9 over 6. Goedenavond. Op dit moment in Washington, D.C. President Obama maakt zijn maatregelen bekend tegen het wapenbezit in de Verenigde Staten. De persconferentie is bezig. Wessel de Jong, onze correspondent, kijk mee. Zet de plannen op een rijtje. En die hoort u zo snel mogelijk in dit laatste half uur. We beginnen in Mali, waar ook de ontwikkelingen snel gaan. Daar is net onze correspondent Koert Lindijer aangekomen in de Malinese hoofdstad Bamako. De ontwikkelingen: dat Franse grondtroepen nu ook zouden zijn ingezet in het rebellengebied in het noorden van het land. En volgens een Malinese generaal kunnen troepen van omliggende Afrikaanse landen binnen twee dagen in Mali gaan meevechten. Koert, goedenavond. Goedenavond. Wat zijn de laatste berichten die jij hierover gehoord hebt? Nou ja, inderdaad krijg ik bevestigd van Malinese functionarissen... dat er gevochten wordt bij het stadje Diabali. Dat is dus een stadje dat juist nou is ingenomen door de islamitische extremisten... terwijl eh, Frankrijk in het offensief is gegaan de laatste paar dagen... en opeens werden ze bijna in de rug aangevallen... en is dat stadje heel duidelijk onder controle van de rebellen geraakt... en daar zijn de Fransen nu naartoe getrokken. We hebben de bevestiging gekregen dat Franse grondroepen daar naartoe zijn getrokken... Om om dat stadje te heroveren. En dat betekent dus een duidelijke uh, verandering van het conflict... ...omdat het nu toe alleen de Fransen vanuit de lucht hebben meegedaan door bommen uh, te gooien. Ik hoorde van een, een hele goede bron, die reed gisteren Bamako uh, uh, binnen... ...en die zag echt tientallen Franse tanks die kant Uittrekken. Dus dat wat een week geleden begon als een luchtoorlog voor de Fransen... is nu veranderd in een grondoorlog. Maar als die ontwikkelingen zo snel zijn, Koert... dan is dat niet per se een signaal ook van een snelle oorlog? Uh, dat blijven de Fransen ontkennen en dat ze het binnen een paar weken kunnen doen. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Kijk, een ander stadje, daar hoorde ik van Conna. Conna daar werd vorige week uh, dat werd ook ingenomen... ...door de rebellen en toen vervolgens opnieuw aangevallen of door de Fransen gebombardeerd. Dus is zijn nog steeds in handen van, uh, van de extremisten, van de moslim-extremisten. Daar komen de moslim-extremisten nu gewoon met de bus. Aan. Niet in tanks, niet in dure auto's. Ze hebben gewoon de lijnbus genomen naar dat stadje toe. Nou, tegelijkertijd horen we berichten dat veel van de strijders zich mengen onder de bevolking. Nou, dat zijn allemaal indicaties dat het heel erg moeilijk wordt voor de Fransen om deze vijand te bestrijden. Want de vijand is gewoon soms onzichtbaar. Je weet niet waar ze zitten. In hoever speelt de rol dat de Fransen zelf natuurlijk de voormalig kolonisator zijn? Dat ze daar nu zo uh, in grote getalen oprukken met tanken vanuit de lucht helpen. Hoe, hoe ervaren de Malinezen dat zelf? Hier in de hoofdstad, Bamako, kan je op dit moment geen Franse vlag meer kopen. Die zijn allemaal uitverkocht, want iedereen hangt ze buiten en uh, heeft ze over de auto gespannen. Dus op dit moment is er na uh, eigenlijk grote wanhoop de afgelopen paar weken... angst dat uh, deze islamitische rebellen zouden oprukken naar de hoofdstad... is er sprake van een gigantische opluchting aan deze kant. En daarmee is elk anti-Frans gevoel, dat hier inderdaad sterk bestaat... Uh, is vooralsnog verdwenen. Het is natuurlijk heel vreemd om met open armen je voormalige kolonisator binnen te halen. Maar wanneer je bedreigd wordt door wat hier in de hoofdstad wordt gezegd... ...door Arabieren, door Arabische uh, islamitische uh, extremisten. Wij zijn een Afrikaans land. We worden bedreigd door mensen die sterker zijn dan wij. Nou, dan ben je bereid, kennelijk, uh, wat je toch ervaart als je vijand... ...om die binnen te, uh, binnen te halen. Als er niet te veel Spaanders vallen, als er niet te veel bommen op markten gaan vallen... ...als er geen onschuldige burgers gaan sterven in deze oorlog... ...zal die sympathie voor de Fransen blijven bestaan... Maar als als het eventjes fout gaat ergens, kan je je voorstellen dat dat anti-Franse gevoel weer snel naar boven komt. Maar op het ogenblik is het vive la France. Iedereen steunt Frankrijk, want dit land is gered van een overname door islamitische extremisten. Zo wordt het hier gevoeld in de hoofdstad. De hoofdstad Bamako, waar koert Lindeijer net is aangekomen. Dank Koert voor deze laatste nieuwsontwikkelingen golven, Wilde branding binnen het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Het is vanaf morgen allemaal te zien op de expositie... Kramer, schilder van de zee. Het is grotendeels nieuw werk van Jan Kramer. Hij is inmiddels meer dan een halve eeuw aan het schilderen, naast te schrijven. De zeeën liggen voor hem in het verlengde van zijn landschappen. Jeroen Wielaert. Ik schilder de zee, oorsprong van alle leven... staat er geschreven op de witte muur in het Scheepvaartmuseum... En daar een soort geloofbeleidenis, ja. Jan Kramer. Ja, ik reis in mijn doeken en beschrijf met ver de zee... zoals ik de zee ook met woorden heb beschreven. Maar de zin die daar staat, links, die is nog oorspronkelijker. Want die komt uit mijn eerste boek. Die schreef ik toen ik 22 was. En daar staat, omdat de zee met haar wilde baren betrok... aan haar woeste golvenbond. Daar is alles mee gezegd. Schipper op doek. Ja, een zeeman op doek. Geen schippen, zeeman, hè? Ja, zeeman op doek. Kijk in de verte, dat komt echt op je af als een branding. Wit en woest en blauw. Dat is een Noordkaap. Je hoort hem net niet. Dat is een Noordkaap. De Noordkaap ik, hou, ik hou van het uiterste. Dat is ook het zeg maar, uiterste punt in Europa. Dat is een Noordkaap, voorbij Hammerfest, Noorwegen. Waar ik een aantal keren langs gevaren ben. En dat is een rot, zeg maar die, die scheidt twee werelden. Die scheidt zeg maar, Europa en die scheidt uit Rus, uit Rusland. He, zeg maar. en dat is de dat top van, van, van uh, Europa. Zo dus heb je ook in Zuid-Afrika. bij Kaapstad ook een het Kaap. He? En mij interesseert dus de uiterste, in, in, in, ook in, op de Atlas natuurlijk. Het is niet alleen blauw en wit wat op je afkomt... maar ook heel krachtig hier het rood. Het rood van een, een, zon, een zakkende ja. zon. Ja, een zakkende zon. En die nog spiegelt op het water. Juist, dat dus heb je, hebt je heel goed gezien. <laughs> ...uit je hoofd geschilderd in Toscane, want er was geen zee in de buurt. Nee, dat heb ik niet nodig. Ik heb een herinnering, die draag ik altijd mijn leven bij me mee. Ik heb een fotograafisch geheugen. Ik, ik herinner me alles, elke, elke, elke voorval wat er ooit geweest is, elke zee die ik bevaren heb. En zeg maar, ik maak af en toe kleine notities of een klein schetsje. En ik kan dertig jaar later nog zeg maar, terugkijken op die schetsen en denk, hé, hey, dat is en dan een, een, een landschap of een zeegezicht bij creëren. En zo zie je ze terug in alle waterhoogten in alle delen van de wereld, ja. de zeeën. Ja, de zeeën. Maar voornamelijk de, de, de harde zeeën, de vrede zeeën in feite. in feite. Mensen hebben altijd een zee voor zich met een kabelend mooi uh, azuurblauw uh, oppervlak. Maar de zee is natuurlijk heel vreed en die heb ik zelf meegemaakt hè? in mijn periode. En, en ik probeer dus uit te beelden, zeg maar, zo oh, in mijn verf ook, de, de, de, de, de directheid en de, de, de, de gespannenheid van een zee. Het moet stoer zijn bij ja. Kramer. Ja, sowieso, dat ja, gaat vanzelf. Je ziet er geen mensen op, maar die zee zelf ja. is een personage. De mensen, de mensen, ik heb wel geprobeerd mensen te schilderen en boten te schilderen in de zee. Die heb ik altijd weer weggehaald, want die, die waren een storende factor tot nu toe. Maar het is, het, is een, het, is een ver, het is een verbeelding van mijn zeeën. Om in te duiken? Ja, om, om te bevaren, om daar, uh, om daar niet uh, in, te ronden in te gaan. Levenskracht. Wijsheid en, levens, en vrijheid. Vooral vrijheid, hè? Dat is het belangrijkste. Uw, überhaupt in het leven. En ik, uh, ik, uh, ik ben aan, nog steeds aan het werk. Ik doe het al meer dan 50 jaar nu. En, zeg maar, en ik uh, ben nog steeds ja, nieuwe, nieuwe ontdekkingen aan, ontdekking aan het doen. Altijd weer een andere horizon ja. achter ja, de zee. Ja, ja. ja misschien weer, weer over de kim. Hè? Weer, weer verder. Ik ben altijd op weg naar de kim. Op weg naar de Kimmer, het schilderwerk van hij, Jan Kramer... vanaf morgen te zien in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dan gaan we direct snel naar Washington, D.C. Want president plan, eh, Obama heeft zijn plannen tegen wapenbezit bekendgemaakt. Het zijn er veel. Straks heeft de het overzicht. En elk uur het complete overzicht van de files... op de Nederlandse wegen Tamara Bruggemans. Het valt mee, we hebben nog 17 files... en de dagelijkse files zijn vandaag wat korter dan normaal op woensdag... Wel is het in het hele land op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. En in Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht komt plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. De langste file hebben we op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Daar stond een kapotte bus bij Amersfoort. Inmiddels rijdt hij weer, maar er staat nog wel file. Tussen Nijkerk en Amersfoort, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Een verbod op aanvalswapens en een betere controle op de achtergrond van mensen die een wapenvergunning aanvragen. Dat zijn een paar van de 23 maatregelen die president Obama zojuist heeft aangekondigd. Eerst is het tijd voor het congres om een universele backgroundcheck te verlenen voor iedereen die een gun wil. Second, het congres moet een bann op militaire-style assaultwapens veranderen. En een 10 round limit voor magazines. Amerikaanse president Obama zei daags na de schietpartij op een school in Connecticut vorige maand dat hij met strengere wapenwetten zou komen. En vandaag was het dus zover. Wessel de Jong in Washington. De vraag is natuurlijk: hoe ver gaan deze maatregelen? Hij begon in ieder geval heel voorzichtig, Obama. Hij begon met uh, de maatregel die uh, politiek het meest haalbaar is. Hè, die universal background check. Dat dus iedereen gecontroleerd moet worden die een wapen gaat kopen. Uh, 40% van de gevallen zei hij, 40% van de gevallen gebeurt dat gewoon niet. Nou ja, zelfs, uh, dat zei hij ook, zelfs 70% van de leden van de National Rifle Association, hè, de belangrijkste pro wapenlobbyisten in Amerika. Zelfs die leden zijn daar allemaal voor. Dus dat is haalbaar. Dat en ja, dan de tweede maatregel. Dat ligt een stuk moeilijker. Hè? Dat, dat verbod weer op aanvalswapens. Dus zeg maar gewoon op, op machinegeweren. En ook wapens met, met zo'n hele grote... met zo'n groot magazijn eronder... waar dus meer dan tien kogels in zitten. Dat soort dingen wil hij allemaal verbieden. Nou, daar zal hij heel veel tegenstand gaan ontmoeten... moeten Obama. De Republikeinen, ja, die hebben daar gewoon absoluut geen zin in. Dat is impopulair bij hun kiezers. Zo'n zo zo machinegeweer, zo'n semi-automatisch... Die wapen is gewoon op veel plekken, zoals in Pennsylvania en ook in Virginia en zo, zijn dat gewoon hele populaire jachtgeweren. Mensen willen daar absoluut geen afstand van doen. Sterker nog, die dingen worden nu op dit moment, doordat iedereen bang is voor zo'n verbod, worden die dingen ook nu nog eens massaal gekocht. Ja, hoe gaat het congres deze aankondiging uh, ontvangen? Uh, nou, heel, heel rustig. Uh, maar je, je ziet al in alle reacties dat er, met name natuurlijk door de Republikeinen... wordt er heel lauw gereageerd. Hè. Kijk, de, de, de Republikeinse leider in het, in het Huis van Afgevaardigden... die heeft natuurlijk, eigenlijk om het maar simpel te zeggen... Natuurlijk een opstandige club uh, jonge honden. Uh, nou, daar krijgt hij nog de komende tijd behoorlijk nog probleem mee. Hij moet, hij moet uh, de, de, de, de, deze, deze, deze opstandige leden van het Huis van de Afgevaardigden... die moet hij al gaan overtuigen... Om te onderhandelen met het witte huisbod over de verhoging van het schuldenplafond komen natuurlijk een heleboel moeilijke economische vraagstukken aan. Deze republikeinse leider heeft helemaal geen zin om nu ook nog eens zijn politieke kapitaal te investeren in al die allerlei anti-wapenwetten. Dus uh, uh, nee, het wordt een politiek zal het een keihard gevecht worden. Maar Obama zegt ook: ik ga alles doen wat in mijn macht ligt om, uh, om deze wetten erdoor te krijgen. Nou, hoeveel hij dan werkelijk gaat doen, dat uh, moeten we natuurlijk afwachten toch nog. In de nasleep natuurlijk van dat drama in Newtown, Connecticut... twintig kinderen om het leven ge, ge, gekomen. Wat, wat, wat, wat, wat sfeer leverde dat op bij de aankondiging van deze wapenwetten? Ik moet zeggen, ik vond het toch een hele emotionele bijeenkomst. Zitten daar dan toch ouders op de eerste rij van, van die first graders... Van die, van die kleine kinderen die daar in Newtown zijn, zijn doodgeschoten? Die spreekt de president dan... Uh, persoonlijk toe. Dat zijn toch hele roerende momenten. En wat misschien nog wel het mooiste was natuurlijk uh, president Obama die krijgt natuurlijk altijd een heleboel brieven en hij haalt nu een paar hele jonge briefschrijvers. Uh, die had hij uitgenodigd naar het uit Witte Huis. Briefschrijvers die brieven hadden geschreven van uh, ja ik heb veel broertjes ik heb veel zusjes en ik moet er toch echt niet aan denken dat er ooit eentje in een, in een klas wordt doodgeschoten. Nou Obama sprak ze echt allemaal persoonlijk sprak hij die, uh, die kinderen, sprak hij toe en hij ging zijn handtekeningen dan ook onder die verordeningen zetten. Terwijl die vier kleine kinderen achter hem stonden. Was echt, ja, het was toch echt toch wel een heel mooi. Uh, uh, ja, het was niet zomaar een van een de bureaucratische momentje of zo. Die stap die gaat nu gezet worden, de onderhandelingen met het congres Wessel de Jong vanuit Washington. Dankjewel. Haaksbergen, daar zijn de marathonschaters vanavond. Voor de tweede wedstrijd dit jaar op Natuurijs. Kerry Hekman, goedenavond. Goedenavond hallo. Marathonschater van Team van Werven in Haaksbergen, al bij de ijsbaan, hoe is de ijs? Ja, het ijs ligt er goed bij. Er is een mooi vloertje neergelegd. En uh, ja, de dames gaan zo op de stad. En uh, uh, wordt het weer een snelle westerij zoals dat gisteren ook was? Ik uh, gok het wel. Ja, het, zijn, uh, het zijn in principe helemaal goed geprepareerde banen. Dus uh, het ijs uh, zal goed zijn en, uh, ja, en het ijs ook weer snel zijn. Ja, maar anders dan in Noord-Laag gisteren heeft het volgens mij in Haaksbergen wel gesneeuwd. Ja, hier is meer sneeuw gevallen. Ja, dat klopt. Uh, maar ze hebben uh, dus de sneeuw volgens mij redelijk snel af kunnen krijgen. En uh, ja, toch uh, een goede vloer neergelegd. Ja, Zou even naar Noordlaren kijken gisteravond. Je werd 56 ste Ja, klopt. Ik heb de laatste ronde heb ik laten lopen. Ik heb nu weer meegesprint uh, voor, uh, voor een elfde plek. Dat is voor mij niet, uh, niet het doel. Nee, jullie liet het een beetje lopen dat je zag dat het niet ging lukken. Hoe kwam het dat, je, dat het niet ging lukken gisteravond? Ja, ik had voor mezelf had ik echt uh, hele slechte benen. Niet de benen waar ik in ieder geval op gehoopt had voor de eerste wedstrijd. Maar. Uh, ja was een kopgroep op de weg en er zaten twee ploeggenoten van mij bij. En uh, daar waren wij in principe uh, al dan met eerst tevreden mee. Want die slechte benen, heeft dat net te maken met het feit dat je dus van kunstijs naar natuurijs bent overgestapt? Ja, het is, het is iets anders. Het is iets zwaarder ijs. Maar uh, op zich is dat uh, niet het hele grote verschil. Het was op zich een relatief klein baantje, het was met 333 meter. O. En normaal kunst, kunstijs is 400, dus het is nog kleiner dan een normale kunstijsbaan, zeg maar. Maar het is gewoon een genre wat er omheen hangt. en uh, ja, Dat maakt het in principe zo mooi, maar uh, het is ook zo zwaar. Dus bijna voortdurend pootje over. Ja, de rechte stukken waren heel kort. En uh, de bochten waren gewoon normale 400 meter bochten. Dus je had uh, relatief weinig rust en weer een bocht in te gaan. Hoe is de stemming nu in het peloton, nu er weer op natuurijs kan worden geschatst? Ja, iedereen is in principe denk ik ook al bezig met, uh, met het volgende. Want, uh, ja, wanneer gaan de meren dicht en wanneer kunnen we in één k rijden? En dat is natuurlijk het echte natuurreis. Zoek het baantjes uh, is, uh, is hartstikke leuk voor de sfeer, voor het publiek. Maar uh, voor ons is uh, echt de meren natuurlijk nog leuker. Het echte natuurreis, hè? want die discussie die wordt voortdurend gevoerd natuurlijk. Een baan die wordt aangelegd waar dan uh, de vrieskou voor echt nou ja, natuurreis zorgt. Maar dat is toch eigenlijk niet het echte ijs, hè? Ja, nou ja wat ik net ook zei van Noord-Laren, het is hartstikke leuk, dit genre. Maar uh, het is nog korter dan een normaal uh, rondje op, op kunsthuis. Dus... Ja, het heeft natuurlijk niet heel veel met kunsthuis te doen, want uh, het ijs wordt nog zo goed geprepareerd dat, uh, ja, dat het uh, bijna een kunsthuis is. Ja, hoe hou je het echte ijs in de gaten op dit moment binnen het peloton? houd je in de gaten waar de meren dicht vriezen en bereid je in dat opzicht ook al geestelijk voor op echte natuurtochten? Ja, en, uh, je bent natuurlijk uh, druk met social media. gewoon komt van wie zet er een foto op of wie heeft weer wat gezien en uh, wie is bericht in de gaten houden. Uh, nou ja, daar, uh, daar ben je de hele dag gewoon weer maar een beetje druk mee. Ja, bij de wedstrijd van gisteren had ik alweer vergeten. Ja, ik kijk in principe alweer vooruit. Ja. We hebben nu uh, in principe nou nog vier dagen achter elkaar, want zaterdag staat er nog een uh, geplande wedstrijd uh, in Amsterdam op de baan. En uh, ja, dus die gaan we ook rijden. Dus ja. We hebben al vijf dagen achter elkaar koers. En dan ook eens even afrekenen met die rijders van het team Bam, hè, die gisteren 1, 2 en 3 in Noordlaren werden. Ja, dat moet ook maar eens afgelopen zijn. Want uh, ja, ze zijn hartstikke goed, maar ze zijn ook te verslaan, dat geloof ik zeker weten. wordt een beetje vervelend, hè? Ja, het motiveert me alleen maar om, uh, om nog harder mijn best te doen. Kijk eens. Nou, in ieder geval lukt het niet vanavond dan misschien morgen in Gramsbergen. Want je bent niet van niets uh, de beer van Gramsbergen, zoals ze zeggen. Ja, dat is een beetje bijna wat ik in de loop der jaren gekregen heb. Uh, ja, morgen thuiswedstrijd is natuurlijk helemaal mooi. Maar vandaag is ook uh, gewoon weer een wedstrijd die belangrijk is. Gerry Hekman, succes uh, vanavond in Gramsbergen. Uh, hey, dank, dank u wel. Dag. We gaan, ja. gaan er even terug naar Noord-Laren, want daar reden ze dus hun eerste wedstrijd op het IJs. Het was een groot feest, daar hebben we kunnen zien, hebben we kunnen horen, hebben we kunnen teruglezen. Maar vanmorgen werd het feest toch een beetje getemperd voor de ijsmeester van ijsvereniging De Hondsrug in Noord-Laren. is van Ieren, goeie avond. Ja, goeiedag. Want uw ijsboor, die is verdwenen. Ja, maar ik denk dat hij zo weer boomwater kan dan. Ja, oh, wat, is, wat, is wat is er gebeurd? Nou, ze hebben het ingebroken in onze kantine en uh, daarbij is er mijn uh, boommachine gestolen. Ingebroken, na het feest van gisteravond? Ja. Wat is er gebeurd? Ja, hadden ingebroken en uh, de boommachine was weg. <laughs> het, is, het is ook niet zomaar een boor, een ijsboor, want we kijken wel eens op wat foto's, wat beelden op YouTube en dan zien we u voortdurend met die boor in de hand. Nou, ik weet niet of je dagblad van Noord eens leest... maar daar stond ik in als uh, de James Bond van Noordlaren En de James Bond is zijn pistool kwijt. <laughs> Dat vraagt om een, uh, een hele grote wraakzuchtige actie... van de James Bond uit Noordlaren. Wat bent u ah, van plan? Nou, ik ben er niet zo bang voor, hoor, maar uh, hij zal zo binnen... kort wel weer opduiken in de onderwereld. <laughs> Ze kunnen niks mee, ik had hem maar niet initiaal meer gezegd. <laughs> oh, die staan erop, of niet? Jazeker. Oh, dus GVI V, I staan op de boer. Op de ja. oh, dus, dus als hij op Marktplaats verschijnt, dan weten we meteen uh, dat we een he ja. heterdaadje hebben. Ze kennen niks meer. Bent, bent u gehecht aan uw boer, meneer Van Ieren? Nou, heel gehecht. aan. Uh, maar nee, dat valt om. Heerlijk. Ik heb nieuwe boeren aangeboden gekregen. En, uh, ja. Maar uh, ik wil alles ook niet onderlaten. sneeuw door de, uh, dat de iets ingebroken is. We gisteravond een heel leuk evenement gehad met heel veel publiek. Een goede wedstrijd met goed ijs. Ja. En dan zal ons baantje iets korter zijn dan de rest. Ja, dat hoorde ik net... gaat, uh... iedereen komt hier graag. En uh, de ijsvloer was van prima kwaliteit. Beter kunnen we hier niet leven. Dus uh, ik vond het geweldig. En u was de eerste van het land. En daar gaat het uiteindelijk ook om. En die boer ja, uh, komt alweer weer Drie laten. keer op rij, hè? En drie keer op rij. Laten we het toch, ja, toch ja. even vaststellen, uh, <laughs> Mr. Bond. <laughs> James Bond. Ik dank u hartelijk. Ik kan maar zeggen: Cuisines. <laughs> <Casines, Casines. ja. laughs> Sterkte, maar volgens mij valt het allemaal wel mee daar in Noord-Laren. Dank u wel. Ja, oké, okay, bedankt. En dat brengt ons bij het eind van, uh, van dit NOS Radio 1 snel. Ik wens u een hele prettige woensdagavond. En uh, camera en Ulla zit alweer klaar met de avondspits hier in de studio. Straks ga je naar de andere studio. Zeker. Wat voor stelling hebben jullie bedacht? Ik, ik zou bijna willen zeggen, de boor moet terug. Maar volgens mij uh, komt dat wel goed. Nou, ik ga het hebben over, uh, over de snelwegen en dan met name de ringwegen rond de grote steden. Want sinds vorig jaar, sinds 2 juli, mogen we 100 km per uur rijden. Ik breek me de bek niet op. En 80 en dan weer 100. En, uh, ik begrijp het helemaal het is verschrikkelijk. Hè? Je weet ook niet dan, dan, dan moet je s'avonds opeens 80. en verder ook mag je 130. Nou, dus dan moet je dus kijken naar de klok. Hoe is het al 7 uur? En dan moet je gaan nadenken. Uh, is het dan 100? Is het dan 80? Ik ga helemaal uit. Is de spitstrook open? Ja, kijk, dat is een uh, ander punt dat zo ingewikkeld oh. is. Maar, uh, maar met dat name die 80 jezelf. en die 100. Nee, het gaat maar even om die 80 en de 100. Want de Partij van de Arbeid is weer eens ouderwets aan het draaien. Um, ze waren vorig jaar nog uh, akkoord met het feit dat we nou 100 kilometer per. U ging op de ringwegen. En nu zeggen ze van nee, het moet weer terug naar 80 kilometer per uur. En dat, uh, dat vind ik belachelijk. Zeker uh, dat we net weer een beetje aan gewend zijn. Waarom moeten we nou weer het gaan aanpassen? Ik ga het zo meteen over hebben met een uh, Remco Dijkstra, hij is VVD-Kamerlid en met Milieudefensie. Die zijn uiteraard voor de 80 kilometer. Uh, ik vind 80 kilometer op de ringweg belachelijk. U kunt met mij meepraten. Dat kan via 0800. 1121081121. Of Twitter, hashtag eens, hashtag oneens, hashtag WNL. Ik ben er zometeen met de avondspits. Na het uh, nieuws, weer en verkeer.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 Minister Kamp ziet weinig in een zogeheten bel niet aan'register tegen opdringerige verkopers aan de deur. Volgens Kamp komen er maar weinig klachten binnen over verkoop aan de deur. De minister raadt mensen aan een bel-niet-aan-sticker op hun deur te plakken. Geen enkele minister verdient meer dan de balken en de norm, zegt minister Plasterk. Het bruto jaarsalaris van de minister is 144.000 euro. Het AD meldde vanmorgen dat het salaris boven de balken en de norm van 193.000 euro kan uitkomen door vergoedingen voor huisvesting en dienstauto's. Volgens Plasterk blijven alle ministers onder de balken en de norm, behalve de bewindslieden met een beveiligde dienstauto. En de Duitse centrale bank haalt voor 27 miljard euro aan goud terug uit Parijs en New York. Het meeste Duitse goud werd na de Tweede Wereldoorlog naar het buitenland verscheept. Dat gebeurde uit vrees voor een invasie door de Sovjet-Unie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is koud. De temperatuur die varieert nu al van min 2 in het westen van het land... tot plaatselijk min 9 in het midden van het land. In het oosten komt bewolking voor en die bewolking kan zich vanavond nog wat verder uitbreiden in westelijke richting. Verder komt er ook mist voor, een dichte mist, en dat kan plaatselijk nog voor gladheid zorgen... doordat die mist kan aanvriezen op het koude oppervlak. Nou, ook vannacht is er veel bewolking, af en toe breekt het wolkendek open. We hebben minimumtemperaturen van rond de min 8 tot plaatselijk strenge vorst, rond de min 12...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 Vrijdag is het droog en koud winterweer, een enkele sneeuwbui in het noorden. In het weekend is er veel bewolking en vooral zaterdag kan er wat sneeuw vallen. Het wordt dan ook wat minder koud, maar het blijft wel vriezen.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 A16 Rotterdam richting Breda, tussen Dordrecht Centrum en Knoopend Klaverpolder 4. A27 Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam 4. A28 Zwolle richting Amersfoort, voor Amersfoort 3. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Heteren en Knoopend Eewijk 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kamran Oela. 80 kilometer op de ringwegen is belachelijk. Tot 7 uur is dit de enige filevrije avondspits van Nederland. Bel WNO. 0800 1121. De Partij van de Arbeid die is weer eens aan het draaikonten. Sinds juli vorig jaar is de snelheid op de ringwegen rond de grote steden. Denk aan de A10 Amsterdam, de A13 Rotterdam. verhoogd naar 100 kilometer per uur overdag. En plots staan er minder files. Ik ben nu net ook in één keer doorgereden hier naar Hilversum. De doorstroming is dus sterk verbeterd. Precies volgens een groot onderzoek... waaruit bleek dat de doorstroming ook zou gaan verbeteren. Maar nu ligt de PvdA opeens dwars. Onbegrijpelijk. Ze steunen de ChristenUnie. Die zegt dat de luchtkwaliteit een gevaar zou zijn voor de omwonenden. En de enige oplossing die ze daarvoor kunnen bedenken... is de verlaging van de snelheid. Want meer files, ach, dat interesseert de kompanen van Diederik Samsom niet. Ik vind dat deze motie direct in de prullenmand moet verdwijnen en daarom zeg ik: 80 kilometer op de ringwegen is belachelijk. Bel WNO 0800 1121. Nogmaals, goedenavond. U hoorde het net al. 081121. 0801121 is ons gratis nummer. En er wordt al flink gebeld. Maar u kunt natuurlijk ook twitteren. Hashtag WNL. Hashtag EENS. Als u het met mij eens bent dat 80 kilometer op de ringweg uh, belachelijk is. En als u het oneens bent, dan natuurlijk de hashtag ONEENS. Ik ga zo meteen ook praten met VVT Tweede Kamerlid Remco Dijkstra. En ik ga spreken met Milieudefensie. Want zij zijn een, een van de... Leidbezorgers van 80 kilometer op de weg. Maar u weet het, omroep WNL met avondspits. Dus gaan we ook met u in gesprek en in debat. Ik ga als eerste naar lijn 1. Jacob, goedenavond. Ja, goedenavond met Jacob. U bent... Nou, dat, uh, die draai komt rijden met de maximum snelheid... want ik ben het wel ten dele met je eens dat het erg vreemd is... dat het van 100 nou weer naar 80 moet. Ja. Maar het heeft natuurlijk wel oorzaken... We zijn in dit kleine landje, hebben een erg complexe infrastructuur. En wat mij zo stoort, is dat links of rechts, en ook de establishment en zo... ontkennen gewoon keihard het fenomeen overbevolking. Dat willen ze niet horen. Wat dat betreft vind ik echt iedereen stront en stront. Ja, maar u heeft wijs. het niet over overbevolking. Ecologisch en sociaal gezien kan ons land niet... Uh, 17 miljoen, laat staan, meer mensen dragen. Dat is een helder punt. Dat is een helder punt. Dat kan ik me voorstellen. Maar nu even naar de snelweg. Ik merk zelf ook, en dat blijkt ook uit allerlei statistieken, bijvoorbeeld van de verkeersinformatiedienst, dat uh, de doorstroming is toegenomen bij 100 km per uur. Waarom zouden we dan nog gaan verlagen? Nou, dat, is, dat, is ja, dat is misschien een aantal jaren zo. Hè, want het is wel vaker uh, geweest dat het eventjes. Uh, dat we eventjes opgelucht zijn, maar het is natuurlijk mijn heel de vraag hoe lang het effect blijft. Want niet heel lang geleden, nog maar nog enkele jaren geleden, was het gewoon nou het aangetoond dat ja, hoe meer asfalt, hoe meer verkeersaanzuiging en ook wat handel en zo betreft, ja, Nederland wil kosten wat kost. De groenteboer en de slager van Europa zijn belachelijk veel exporteren. Helder. Oké. Uw punt is duidelijk, ja, maar u, okay. u, u brengt hem iets verder weg naar de overvolking. Maar dank voor het inbellen. Ik ga meteen door naar lijn 3. Gerolf Bouwmeester, dat is volgens mij raadslid van D66 in Amsterdam. Dat klopt hè, Gerhof? Ja, Dat klopt gewoon ja. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ben je het met me eens? Nee, nee, ik ben het niet met je eens. En ik wil dan het naam hebben over de A10 West. Ja. Uh, die was inderdaad in Amsterdam met 80 km per uur. Mm -hmm. Dat is door het, kabinet, het vorige kabinet verhoogd naar 100 Zeker. Dat was ook de vvd wethouder Erik Wiedens uh, Eerst even het punt dat ik zelf merk als ik daar rijd s ochtends dat het vaker vaststaat juist dan toen het 80 was. En volgens mij is dat ook heel logisch te verklaren. Want in die tijd dat het 80 was rijdt alles dezelfde snelheid. Vrachtwagens en uh, ook handenverkeer. Ja. En er is een vrij kort stukje weg waar heel veel invoeg- en uitvoegstroken zitten. Waar aan het eind de spitsing is tussen uh, eh, dat je richting A4 gaat... Of naar de A10 Zuid. Ja, maar... Ik zie dat het nu veel onrustiger is. Oké, okay, maar, maar, maar dat is kijk, de, de cijfers die, die zeggen vooral nog wat anders. En in mijn gevoel is anders. Maar jouw punt is duidelijk. Jij merkt dat, dat, dat je, dat je merkt dat het daar meer vast staat. Maar je tweede punt. Want dat gaat volgens mij over een milieuargument. Ja, nou, milieu en met name ook gewoon de gezondheidsaspecten. Uh, al jarenlang zijn we ervan uitgegaan dat die 80 er zou komen. Op een gegeven moment is die 80 ook gekomen kring uh, A10 West. Daardoor konden we ook woningen bouwen langs de ring A10. He, in Amsterdam ja. is inderdaad heel weinig ruimte om nieuwbouw te plegen. Dus dat maar gebeurt nu langs de snelweg? Ja. Precies. En we hebben dus die snelheid weer omhoog. Wat je eigenlijk zou moeten doen... is als je die snelheden op die ring naar 80 brengt... en de wegen om de stad... He, want die ringweg is eigenlijk bedoeld vooral... voor mensen in de stad he, om ruim te gaan en andersom. Ja. Om van buiten erin te komen. Ja. Dan heb je hebt nu ook de Westrandweg... die de A8 bijvoorbeeld aansluit op de A9. Nou, je zou veel meer moeten zorgen dat die wegen in het bredere uh, stroom van de stad, dat die meer gebruikt gaan worden. Prima dat je daar een 100 of 120 kan rijden en maak dan die stadsnelwegen Kijk. naar 80. Kijk, hier komt met een alternatief. Dus de stadsnelwegen, die, die ringwegen rondom Rotterdam Amsterdam naar 80... maar er moet er wel betere infrastructuur komen, iets verder weg, zodat de steden be bereikbaar blijven. Nou ja, niet zozeer de bereikbaarheid voor de steden, maar bijvoorbeeld op de ring A10... dat je daar een doorgaand verkeer, dat... wat uit Noord-Holland ja. komt, dat doorrijdt naar Utrecht. Die zou je eigenlijk over die A9 moeten zien te leiden. Duidelijk. Nou, dus je moet veel meer kijken hoe kan je op die manier de capaciteit kan vergroten... Ja. ...waardoor die ringwegen ontlast worden en weer... Gaan doen waar ze voor bedoeld zijn. punt: Gerolf Bouwmeester, raadslid voor D66 in Amsterdam. En uh, ja, uh, ook raadsliden kunnen inbellen. Dankjewel voor het inbellen. U kunt ook blijven bellen. 0800-1121. Ik ga zo met Milieudefensie praten. Maar ik kijk eerst even wat er op Twitter gebeurt. Ik zie hier hashtag oneens. Probleem is niet de snelheid, maar de idioot krappe ringwegen... die zo ongeveer door het centrum gaan. Moderniseer uh, ze eens. En Paul B. die zegt hashtag eens... Misschien dat er met 120 km per uur nog minder file staat. Even kijken, Chris Nierop, die twittert... 80 km per uur moet de als redelijk voor de volksgezondheid... aanvaardige geluidsnorm op de ringweg worden reeds met 25 decibel overschreden. Maar dan denk ik dat daar ook alternatieve mogelijkheden voor zijn. Waarom zouden we meteen dan de snelheid moeten verlagen? Ga ik zo met milieudefensie over praten. Even nog kijken naar Alexandra de Groot... Die zegt, het uh, avondspits WNL, ze moeten alle snelwegen minimaal 100 km per uur maken. En de betere wegen zelfs 130. Gezeur met alle smoes milieuflauwekul. Hashtag eens dus. Ik ga praten met Ivo Stumpe. Hij is woordvoerder bij Milieudefensie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, U, u heeft een uh, duidelijke lobby gevoerd en het is uh, volgens mij gelukt. Hè? De Partij van de Arbeid is nu overstag. Nou, de Partij van de Arbeid was op zich ook al niet van overtuigd dat het zo nodig was om 100 uh, te gaan rijden op die ringwegen. Uh, maar met een nieuw kabinet hebben we natuurlijk wel een andere politieke realiteit en andere ja. meerderheden in Den Haag. En uh, wij hebben goede hoop dat wij een uh, uh, meerderheid in de Tweede Kamer ervan kunnen overtuigen dat uh, 80 hard genoeg is. Ja, maar nu hoor ik nu ook hè, een aantal mensen zeggen: van ja, dan, dan hebben we een mooi stuk snelweg waar je naar 100 kan rijden. Waarom moeten we naar 80? Nou, het gaat ons voornamelijk om de luchtvervuiling en uh, daarnaast ook het geluid. Luchtvervuiling in Amsterdam West is eigenlijk veel hoger dan, dan het mag van de norm. En ja. wat goed is voor de gezondheid van mensen. En de minister heeft uh, bij, de, bij de verhoging ontzettend lopen goochelen met allemaal rekenmodellen en cijfers. Die zouden aantonen dat het nog wel net kan binnen die norm. Maar daar staat gewoon een meetstation van de GGD Amsterdam. En dit wijst uit dat wij de norm daar echt fors overschrijden. Echt okay. 55 microgram waar het 40 mag. Maar, en dat is gewoon heel ongezond. Maar die geluidsnorm, als we even over het geluid hebben. Kun, we mm -hmm. kunnen toch ook aan een andere oplossing denken? Zouden we daar niet bijvoorbeeld kunnen zeggen een geluidswand, zoals op heel veel plekken in het land. Nou, ja, er staan al geluidsschermen. Maar de flatgebouwen die niet goed genoeg. staan, die zijn, die zijn veel hoger dan die geluidsschermen. En dat helpt dus onvoldoende. Mm. Um, je moet daar maar eens gaan staan. Ik ben geweest bij mensen die daar wonen. Uh, ja, het is gewoon bijna niet uit te houden. Ja, en, en dan hebben we het over, kijk, auto's worden wel steeds stiller. Maar laten we dan hebben over het belangrijkste punt volgens mij. Want dat is ook het argument van de PvdA nu. Fijnstof, um, of ja. in ieder geval de luchtvervuiling. Um, ja. Hoe erg is het dan? Uh, het is een forse overschrijding. We mogen wettelijk uh, vijf, uh, 40 microgram hebben en we hebben het over 55. Ja, maar wat, nou, dat, dat, kijk, die microgrammen, over. dat, dat, dat zegt maar weinig. Wat betekent nee. dat? Hoe slecht is dat voor me dan? Nou, het komt er gewoon op neer dat door die snelheidsverhoging van melanisch schuld de bewoners langs die weg drie tot vier maanden eerder doodgaan. Terwijl ze toch al vanwege die weg één of twee jaar eerder dood zouden gaan... dan de gemiddelde Nederlander. Ja, ik vind dat eerder doodgaan, dat vind ik zo'n slap argument. Want... Uh, ja, nou, uh, slapper dan dood hebben we, we, we niet geloven. Nou, dat, nou dat, dat punt is voor u. Maar vegetariërs die leven acht jaar langer. Als mannen ja. gaan joggen, die mensen ja. moeten gewoon gaan joggen. Als ze gaan joggen, We leven ze zes jaar langer. Nou, uh, dat is dus ja, uh, min die vier maanden, gaat... vijf jaar, acht maanden. Nee, maar wat je eet en of je gaat roken en hoeveel alcohol je drinkt... dat heb je zelf in de hand. Maar de minister die bepaalt nu dat je meer vuile lucht mag inhalen. Nou ja, als je nee, langs een snelweg dat. gaat wonen... dan heb je dat toch ook zelf in de hand? Nee, maar de mensen zijn daar gaan wonen... op het moment dat het nog 80 km per uur was. Die hebben niet getekend voor die snelheidsverhoging. Ja, maar wat, dat, dat, waarom is dat vorig jaar niet... er is een hele procedure geweest... waarom is dat vorig jaar dan niet massaal uh, geprotesteerd tegen? Nu is, die, is, is het net aangepast... Nou, nou ja, het is, geen, het, is, het is een verkeersbesluit, het is geen wetswijziging. En die procedures die lopen nog, die ja. zijn gewoon niet zo snel in de enden. Milieudefensie heeft bezwaar gemaakt bij de rechter, de gemeente Amsterdam heeft bezwaar gemaakt bij ja. de rechter. Dat loopt nog, dat zal over een paar maanden tot een uitspraak komen. Ja. Maar het is ook een besluit wat de Tweede Kamer gewoon in een aantal weken kan terugdraaien. Ja. En wij hopen dat ze daar morgen mee aan de slag gaan. Kijk, het is altijd goed om in dit, uh, dit programma, dat avondspits heet... het uh, gesprek aan te gaan met milieudefensie. Dus uh, Ivan Stimpe, blijf gewoon even hangen. Ik ga even naar een bel uit want die heeft ook een vraag over de fijnstof. Goedenavond, uh, Rob. Goedenavond. Uh, wat wil je weten over fijnstof in de lucht? Nou, wat bij mij er niet in gaat... Uh, kijk, in eerste instantie uh, even terugkomend op het gesprek wat die voor die mensen hebben zelf gekozen om langs die snelweg te wonen. Ja. Uh, de bouwers hebben zelf ervoor gekozen om daar nieuwe flats, als ik dan even de ring neem van Amsterdam, hebben ze een aantal nieuwe flats neergezet. Die hebben ze ja. goed geïsoleerd, overigens. zeker. Uh, de, maar de mensen kiezen daar zelf om daar te gaan wonen. En uh, in het verleden, die, die weg die staat er al vanaf 1960. Dus uh, ook wat ze daar zeggen over dat verhaal, dat gaat er bij mij niet in. Je kiest daar zelf voor mm -hmm. om daar te gaan wonen en of ze naar 80 of 100 rijden. Nou, dat is één. Een ander punt uh, die er is, ja. is ook nog eens een keertje dat uh, bij mij het er niet in gaat... dat als je 20% harder rijdt, dat er dan 20% meer fijnstof zou zijn of nog meer. Ja. Dat verschil dat mag uh, die meneer van Milieudefensie mij eens verklaren. Nou, dat gaan we meteen aan Ivo Stumper voorleggen. Ja. Hoe zit dat precies? Nou, ja, dat, dat heeft te maken met de verbranding en met de efficiëntie van een auto. Naarmate een auto harder gaat rijden, moet hij steeds harder, exponentieel harder werken, omdat de luchtweerstand toeneemt. Dus die motor die heeft het zwaarder, terwijl die motoren die zijn zo afgesteld dat ze ideaal produceren bij rond, rond de 80 km per uur. En dat, is namelijk, dat, dat ligt een beetje aan de Europese regio's. Maar regels. auto's gaan toch steeds minder uitstoten? Maar niet bij die snelheden, niet bij hogere snelheden. Auto's die zijn zo gemaakt, en die discussie voeren we natuurlijk al heel vaak over bijvoorbeeld uh, het brandstofverbruik van auto's, ja. dat ze in een soort virtueel testcircuit ideaal uh, uh, rijden. Minste ja. vervuiling en minste verbruik. Maar... De... Het gaat dus niet werken als je, als je harder rijdt dan dat. En zeker als je met z'n allen nou ja, in een soort 100 km per uur file stop en go achter elkaar aanscheurt. Ja. Dan verbranden ze heel inefficiënt. En dat is de situatie okay. waar we mee te maken hebben. Oké. Okay. Robert Pimmerend, dank voor je vraag, dank voor het inbellen. En uh, Ivan Stumper, woordvoerder bij Milieudefensie. Fijn dat je even in de uitzending wilde komen om het een en ander uit te leggen. We worden het niet met elkaar eens, maar het, uh, het punt is duidelijk. En jullie blijven lobbyen in ieder geval voor de lagere snelheid op de ringwegen. Dank je wel. Ik ga eens verder kijken wat op Twitter gebeurt, want u kunt natuurlijk ook blijven twitteren. Willy Keller zegt, hashtag oneens. Het is total belachelijk zo'n idiote reden te gebruiken... om het testosteronverhaal achter het stuur te bevorderen, eerst rijden leren. Um, nou ja, Een tweet was niet helemaal helder, maar in ieder geval oneens. Dan gaan we kijken naar André Bronsema, die zegt, hashtag eens... Dan, kan, dan ook ongelijkvloerse kruising op alle ringwegen... en naar 100 km per uur. In Groningen mag je 70 op de ringweg. Waanzin. Eens uh, met jou. Bastiaan Torenent die zegt... hashtag eens, dat kleine stukje moet gewoon 100 worden. 80 zorgt voor veel frustratie en daarmee uiteindelijk ongelukken. Dus files, hashtag WNL. Blijft u reageren? Ik ga naar Ralf Margadant uit Etteleur. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Ja, ik, ik, ik heb dat ook met, met klimmende verbazing en ergernissen van, van milieudefensie. Of ik noem ze liever milieuobstructie of, of zelfs milieuterreur. Want, ja, ja het, is, het is onderhand van de gekken, zolang als deze mensen de boel al aan het verzieken zijn. Want dat, dat, daar gaat het namelijk om. Die eerste spreker die had, het heel, had een heel kern. Uh, vatten het heel kernachtig samen? De overbevolking. Dat, laten we dat vooropstellen. Je zit hier onderhand met 17 miljoen mensen. Mm -hmm. En die moeten, die moeten nou eenmaal verplaatsen. Dan zit je op een ruimte waar je aan alle kanten gebruikt om de wegen uit te breiden, wat, wat, wat wel nodig zou zijn. Hoe lang is die A4 niet, niet geblokkeerd geweest door dat... Door dat gemekken van dat milieuterreur. Uh, nou, de, uh, de A13, de A20, daar rijden we ja. regelmatig overheen. En dan, je haalt het vaak niet eens, die 80 haal ik dat maar. Maar je staat dan min of meer in een soort file. En nou, wat produceer je dan? Dan produceer je meer afvalstoffen... dan, ja. dan dat je er met 120 precies. doorheen zou kunnen. precies dus het is En uh, nogmaals, ook, je, je kiest ervoor om daar te gaan wonen. Ik zou het zelf niet zo gauw doen als ik zelf een probleem had. En, Ralf, we zijn het, zeg ik, Ralf, we zijn het totaal met elkaar eens. Ja, wat, wat zeg je tot slot... Nou ja, ik zou zeggen, ik, ik hoop dat deze regering... en met name de VVD zijn poot stijf houdt... en zich niet laat voor dezelfde maal laat ringhaloren door, door, door de PvdA. Helder zo punt. Helemaal Putebol. eens. Putebol. Helemaal eens. En ik ga het zo. Ralf, Ralf, Ralf uit uh, Ettenleur. Ik, uh, ik begrijp ook jouw uh, passie en enthousiasme bij dit onderwerp. Um, ik ga het zo meteen gewoon aan de VVD voorleggen. Want ik heb zo Remco Dijkstra, Kamerlid, uh, aan de telefoon. Ralf, dank voor het inbellen. We zijn het uh, compleet met elkaar eens. Ik ga nog heel even naar meneer of mevrouw Drijfhout uit Oldenkerk. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ben je het met me eens? Nee, nee, ik ben het oh. met, met u eens. Waarom niet? Nou, die, die spreken voor mij, die sprak zichzelf tegen. Uh -oh. je, je haalt de 80 zelf dus niet. Dus waarom dan 100? Kijk, 80 lijkt mij heel goed op een ringweg. Ja. De 130 op de snelweg uh, vind ik ook veel te hard. Maar weet u wat, wat ik net meemaak? Ik rijd net keurig 100 op de A10. En vervolgens ja. uh, ga ik over naar de A1, dan mag ik ook 100. En dan mag ja. ik een stuk verder op 120. En ik ben in één keer hier. Um, in de avond mag ik 80 rijden en dan rijd ik een stuk verderop mag ik 130. Dat is helemaal gevaarlijk. Dan zie je aan de ene kant mensen massaal remmen, want ze moeten dan eens ja. 50 km/u langzamer gaan rijden en aan de andere kant ja. mensen onwijs um, versnellen. Dus daarom zeg ik dan dat is helemaal niet levensgevaarlijk. Dat is juist veel beter. Daarom zeg ik laten we nou die snelheden gewoon vastzetten. 80, 100, 120. Ja. En niet de tussendoor, maar die man pakt zichzelf echt tegen. Oké, okay, nou die, die man pakt zichzelf dus... tegen u. U gaat voor een aantal heldere, duidelijke snelheden. Dank u wel uh, uh, voor het inbellen vanuit Olde Kerk. Ik ga praten met uh, Tweede Kamerlid voor de VVD, Remco Dijkstra. Uh, meneer Dijkstra, goedenavond. Goedenavond. Althans, Hoi. wij kennen elkaar, dus ik, uh, ik noem je even Remco. Uh, ja. uh, je bent niet zo blij met het gedraai van de Partij van de Arbeid, neem ik aan. Nou, ik weet niet of het een draai is. Uh, in ieder geval er is wel een, uh, iets aan de hand. De kranten staan er nu vol van en we bezetten er nu ook aandacht aan. En ik denk dat het goed is om duidelijk te maken dat de VVD van het houdt en dat wat ons betreft die 100 gewoon gehandhaafd kan blijven. Ja, want het belangrijkste argument wat steeds op tafel wordt gelegd, hè, dat het om de uitstoot gaat. Uh -huh. uh, wat is jouw reactie dan daarop? Ja, nou, we hebben met elkaar in Nederland afspraken. En we hebben inderdaad een dichtbevolkt land. Um, en er zijn, af en toe zijn er best problemen. Maar we hebben met elkaar een paar afspraken en ook modellen. Uh -huh. um, nou zijn die modellen niet helemaal volmaakt. Maar voor 99,9% van de gevallen voldoen die gewoon. Die modellen die ze hebben met elkaar afgesproken, die worden ook getoetst. Hè. Die zijn wetenschappelijk onderbouwd. Uh -huh. nou, beide modellen, welke je ook kiest uh, voor deze snelweg... Uh, wordt gewoon voldaan aan alle eisen die we met elkaar hebben afgesproken. Dus... Ik zie het probleem niet zo. Nee. En, uh, we hadden net, ik had net Ivo Stump aan de lijn van de Milieudefensie. En hij kwam ook met het argument dat de levensverwachting van omwonenden toe zou nemen. Nou ja, wat ik zei, ik wil niet rekenkundig of heel technisch maken. maar we hebben twee modellen. Ja. De VVD wil vlotte doorstroming. Precies. Dus er zitten wel uh, zaken bij. luchtkwaliteit is daar een belangrijk punt. geluid ja. ook, maar ook veiligheid. Uh, en als uit de modellen en uit alle rekensom, en noem maar op. Hè, we toetsen dat dagelijks bijna. Ja. Als daaruit blijkt dat het gewoon kan, ja, dan moet je ook ophouden met, met moeilijk doen uh, En laat alsjeblieft de mensen dan een beetje doorrijden. En 100 kan dan uitstekend. Okay. Remco, uh, blijf even hangen, want ik ga even naar twee bellen toe. In eerste instantie Nico van Mare, Goedenavond. Goedenavond. Bent u het met mij eens dat we, we gewoon uh, 100 moeten rijden, niet 80? Dat belachelijk is. Ik ben het oneens. Waarom? Nou... Uh... De meeste oude mensen die halen die rijden normaal 80. Ja. En soms halen ze het nog niet eens. Ja, maar kijk we hebben ook hele, hele stukken snelweg waar we gelukkig 130 mogen rijden, dus die mensen zijn sowieso een gevaar op de weg. Ja, maar dan moet je het juist verlagen. Oh. Want je kan niet alleen rekening houden met de jongere mensen. De oudere mensen moeten ook rekening mee gehouden worden. Oké, okay, nou dat, uh, dat is een duidelijk punt Nico van je dankjewel. Ik ga naar mevrouw Denenkamp. Goedenavond. Ja. Hallo. Ja. U bent een vijfdeskundige, begrijp ik. Denekamp. Ja. Ik heb daar gewoond vanaf het begin. Nou, helpt u nou, eens ons uit de droog? Kunnen we daar harder rijden of niet? Ja, natuurlijk wel. Oh. Flauwe kul. Precies. En ik word ook zo boos van oudere mensen die dan langzamer rijden. Meneer, ik ben een ouder mens. Ja. En ik rij uh, liever hard dan langzaam. Kijk, nou dat is uh, helemaal uh. duidelijk. U, en, uh, en wat is dan de tip aan de bewoners? Want u bent een oud bewoner. Wat moeten zij dan doen? Nou, kijk, wil je op balkon zitten, dan moet je, en dat is waar, dan is de herrie groot. Zeker. Maar of ze nou 80 voor 100 rijden, dat maakt voor domt weinig uit. Nou, kraakhelder mevrouw dus... Denenkamp. U uh, punt ja. is helemaal duidelijk. Dank voor het inbellen weer. U kunt blijven bellen. We hebben nog een paar minuten. 0800 1121 of twitteren. Hashtag eens als u met me eens bent dat 80 kilometer op de ringweg belachelijk is. En hashtag oneens als u het oneens bent. De hashtag WNL komt altijd door. Ik ga weer even naar Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid voor de VVD. Um, mm. Hoe ziet het er nu verder uit? Uh, want vanochtend las we allemaal in de krant dat uh, daar dat wat gesteggel over is. Blijft het voorlopig gewoon 100 kilometer per uur? Ja, dat verwacht ik wel. Uh, morgen hebben we een debat, gaat puur over luchtkwaliteit. En er zijn natuurlijk meer zaken waar je het over kan hebben, maar morgen gaat het puur over luchtkwaliteit. En uh, staat iedere partij vrij, ook de PvdA of andere partijen, om uh, met nieuwe methodes te komen? Of, of om vragen te stellen? Hoe zit het dan precies? Nou ja, dat wachten we gewoon af. Maar ons standpunt is heel helder: 100 kan en 100 blijft. Oké, okay, nou helemaal goed. Dank u wel, uh, meneer Dijkstra, Tweede Kamerlid voor de VVD. Uh, dat u bij ons in de uitzending wilde komen om hierover te praten over dit onderwerp. En u kunt ook nog in de uitzending komen 0801121 Of Twitter dan natuurlijk, hè. Dick Marijner die stuurt een tweet. Hashtag eens. Stilstaan en optrekken is pas vervuilend. Ja, dat gevoel heb ik inderdaad ook altijd. Want het aantal files neemt natuurlijk toe. Uh, blijkt het cijfers als we de snelheid zouden verlagen. Rob van der Pol uit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond met Rob van der Pol uit Zwijndrecht. Ah, uit Zwijndrecht, vertelt u het maar. Dat geeft niet. Uh, ik ben het helemaal uh, oneens met dat je 80 moet gaan rijden. Um, en wel om de volgende reden. Ik vind het een eenzijdige discussie. Als mm -hmm. je Amsterdam bijvoorbeeld inrijdt, daar staan alle verkeerslichten op rood. Die zijn de stoplichten geworden. Ja. En dat 100.000 keer optrekken. Nou, reken maar eens uit of dat misschien vervuilender is dan dat je lekker doorrijdt. Groene, groene golven moeten we hebben. Ik zou ook nog graag willen aangeven, als de voorste auto doorrijdt, dan ja. rijdt iedereen door. En ik hoop dat onze verkeersinstanties uh, dat principe eens een keer gaan toepassen. Kijk, Kruif maakt u het er zelfs van. De voorste auto, als die doorrijdt, dan rijden we allemaal door. Ik ga naar verkeerskundige Cor van Angelen. Goedenavond. Goedenavond. Met, Met Cor van Angelen. Ja. ja, u bent verkeerskundige, begrijp ik. Uh, nou, wat, wat ja, vindt u ja. daarvan? Um, nou, ik vind het uh, geen goed uh, argument, Waarom want uh, 80 km per uur heeft heel veel voordelen. Ten eerste uh, wordt de capaciteit van de wegen groter. Uh, uit Amerikaans onderzoek et cetera, blijkt dat je uh, ongeveer bij 70-80 km per uur uh, de meeste uh, auto's uh, kan verwerken. Maar nu is onderzoek gedaan, toen de snelheid uh, verlaagd werd naar 80 km uur, uh, per nou, uur op de naar Rotterdam en Amsterdam. Vaststand. Dat is een vrij vaststand gegeven, dat doet er eigenlijk niet toe. Ja, want je hebt een, even om het simpel te houden, een onderlinge afstand van ongeveer 2 seconden tijd. En naarmate je harder rijdt, je wordt dus de afstand groot. Hè? Want als je harder rijdt, dan uh, wordt die afstand groot, heb je meer ruimte nodig. En ja. Uh, nou ja, bij laag, dus dat gaat naar ongeveer 10% meer uh, auto's. Uh, Vergelijken bij 100 of ja. 80 km per uur. Het kan oplopen tot 20%. Mm -hmm. Nou, dat zijn natuurlijk heel veel auto's die in een uur meer uh, door kunnen rijden. Hebben we allemaal plezier van. Individueel geldt okay. ja, dat natuurlijk niet. Individueel nou, ik, rijden u uh, uh, liefst uh, zo hard mogelijk. Precies, kijk. Maar, ja. ook, begrijp, ik begrijp ook, uw punt. U, u, u wilt natuurlijk hard rijden, maar als verkeerskundige legt ik, u eigenlijk uit. Dat, uh, dat 80 kilometer uh, op, de, op de snelweg uh, uh, beter zou zijn. Koor van Angelen, dank voor het bellen. U bent de laatste bellen van de uitzending. Ik kijk nog snel op Twitter. Alfred Boom, hashtag WNL, schaf 80 en 100 helemaal af. Alleen nog 50, 70, 90, 110 en 130 per uur. En Peter Klein, tot slot, is het eens. Waarom rijden zij die tegen hoge snelheid? zijn niet gewoon 100. Ik rij dat altijd en word door iedereen ingehaald. Tot zover avondspits voor vanavond. Morgenavond zit hier weer Joost Eertmans. Oh nee, helemaal niet waar. Morgenavond zit ik hier gewoon om half zeven weer met de nieuwe avondspits. Zometeen hier Kunststof met Hasna Bouassa. En WNL is er morgenochtend weer om zeven uur op Nederland 1. Tot dan. Feest op Radio 1. Zondagmiddag Govert van Brakel met de honderdste uitzending van de perstribune.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 Sint magnifique. Sint Magistraal. Sint Maximaal. Sint Meesterlijk. Sint Markant. Sint Memorabel. Sint Magisch. Sint Maarten. Sint Maarten. Kijk op vakantiesintmaarten.nl Sint Maarten. Aangenaam. Dit weekend in Den Haag. Het festival voor literatuur en actualiteit. Met schrijvers uit Nederland en verre omstreken. WritersUnlimited.nl. Unlimited.nl Nu naar Sint Maarten... Voor maar 699 euro. Zindacht. Dit is Radio 1.